wie mij ziet, dus op mij boos te moest. Men schudt het hoofd, men steekt de lid mij toe. Daar ik het gebed tot God vertrouwen doe, moest ik nog horen, dat God op wie hij steunt, hem gunstig door, verlenen hem recht. Dat die nu hulp komen aan hem in wie hij heeft zijn lus genomen, in ruimte zet. We noemen het de psalm 22, vers 4.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 aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij hadden. En doe barmatigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw schots niet eindelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenk dan sabbadaag dat gij die neigt.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 Gij zult niet aakbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeer nu's een huis, gij zult niet begeer nu s'naast vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn nos, nog zijn nezen nog iets dat uw dus naasten is. Verder wensen we naar de zere woorden te lezen en wel uit evangelie van Johannes. En daar daarvan het negentiende hoofdstuk. Bij, te beginnen bij vers 25. We noemen nu Johannes 19, vers beginnen bij vers 25. <tacht> en bij het kruis van Jezus stond zijn de moeder en ze zijn moeders zusters, Maria, de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipelen die hij lief had. Daarbij staande zeide tot zijn moeder, vrouw, zie u zo. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mijn mij door. Daar stond dan een vat volledig en ze vulden in een spons, maar deed ik en omleiden ze met iets op en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoogbuivende gaf de geest. De joden dan, op dat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag, de sabbat, was groot. Bade ba Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De kruisknechten dan kwamen en braken wel de beenderen des eerste en des andere, die met hem gekruisd waren. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, ze braken zij zijn benen niet. Maar een der kruisknechten doorstak zijn zijde met in speer, en terstond kwam dat bloed en water uit, en die het gezien heeft, ...die heeft het getuigd... ...en zijn getuigenis is waarachtig, ...en hij weet dat hij zegt... ...het geen waar is... ...opdat ook gij... ...geloven mocht... ...want deze dingen zijn geschied, ...opdat de schrift vervuld wordt... ...geen been van hem... ...zal verbroken worden... ...en wederom zeggen andere... ...schriften ze zullen zien... ...in welke zij gestoken hebben... ...en daarna... Jozef van Arimetea, die een discipe van Jezus was. Maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet dat toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nacht tot Jezus eerst gekomen was brengende een mengsel van merren en alwee omtrent honderd ponden gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen gelijk de Joodse de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruisigd was een hof en in den hof een nieuw graf in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan legde zij Jezus om de voorbereiding der Joden over het mits het graf nabij was. Om hulp bij te zijn in de naam.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 God, den Vader, en van Jezus Christus, den Heer, door den Heiligen Geest. Amen. Wij verzoeken u te zingen, Psalm 69, versen 4 en 9 en 14. Vers 4 en 9 en 14. Mijn broederen ben ik vreemd. Door elk onteerd. En onbekend. Den zonen. Mijner moeder. Vind onder hen. Nog schut heer. Nog behoeder. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag de schim. Smaag en overlast. Dergenen Die. Al zien de God uw smaat, ik heb geweend. De ziel heeft steeds gevast, maar het wordt te meer met smaat in overlaag. Wat er verder volgt, vers 4, 9 en 14, psalm 69. <tied> Nemen en voor u afleggen van openbare beleid is. We zoeken u daartoe van uw zitplaatsen op te staan en te antwoorden op de vragen die worden gesteld. Zo vraag ik u of gij ook voorgenomen hebt door Gods genade bij deze leer te blijven de wereld te verzaken en een nieuw christelijk leven te leiden. En of je indien gij u kwam te ontgaan, zou willen onderwerpen aan de christelijke of kerkelijke tucht. Wat is daarop uw aller antwoord? De Here, voor wiens aangezicht niemand, en ook niets verborgen is, die is getuige van uw jawoord en voornemen. Hij mocht u zelf de genade daartoe schenken, om niet alleen uitwendig bij de waarheid te blijven en daarin lust te hebben, maar bovenal die geestelijk door goddelijk onderwijs te mogen leren bestaan. Ik wens u zo van harte toe dat u een beleidnis mocht leren die Petrus is deed. Waar hij uitriep, gij zijt de Christus, de zoon des levenden Gods. Hij kreeg er de goedkeuring op van boven, want hij mocht horen. Vlees en bloed. Hebben u dat niet geleerd? Zalig zijt geen Simon. Maar mijn vader die in de hemel is. Zou het groot zijn. Thomas wordt nog wel eens verachtelijk genoemd. De ongelovige Thomas. Maar ik wens jullie allemaal. De beleidnis van Thomas toe. Hij kon eerst niet geloven. Maar toen de Heer Jezus. Hem, zijn handen en voeten vertoonde en de tekenen van de nagelen. En breng uw handen en mijn zei, dan weet niet, ongeloven, maar geloven, toen mijn de Thomas Mijn heren en mijn God. O dat de Heer u ook bij uw verder leven dit moment nooit doet vergeten. Ik weet nog zo goed. Dat ik zelf ook voor de kans op had gestaan. Heb. En dat ik nog geloven mocht dat niet alleen in mijn mond waar was, maar dat God me er iets van geleerd had in het hart. Dat ze nooit vergeten dat moment dat je openbare beleid is gedaan En ik hoop dat het ook in je leven openbaar mag komen. Dat je niet alleen steeds meer aan de waarheid. Mag verbonden worden door de liefde. Maar bovenal storten de heren. Zijn goddelijke liefde uit in het hart. En verbinden u tezamen en wij met u. Aan de heren zelf. Dat een band nooit vergaat. Wat er ook wegvalt op de wereld. Godsvolk en knecht, Ja wat ook valt. Er staat van de liefde blij. Daarmee de begiftigen de Heer samen met de liefde tot God en tot elkaar. Ik verzoek de gemeente ze nog staande toe te zingen. Psalm 119 vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En wat er verder volgt zonder voorspel van het orgel zingen wij ze staande toe. Lenen. Jezus nu ziet zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij straande zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Tot zover. werk. Een citaat, beschrijving van de gekruist Christus, waarin wij bepaald worden bij de liefde tot Christus, ten tweede bij de liefde van Christus en ten slotte bij de liefde door Christus in het hart van Heer Jezus hebben ze aan kruis gemaakt. Vorige week spraken we. Dat hij op weg was naar Golgotha En dat Simon van Sirene. Achter hem. Het kruis droeg. En die heeft het gedragen. Tot op de heuvel Golgotha betekent hoofd gebelplaat. Maar ze hebben Simon er niet aangehangen, want daar ging het niet om. Het ging over de middelaar gods. Die moest daar. Barabbas mocht vrij uitgaan. Laat hem gekruist worden. Dat hem, dat sloeg op de middelaar. Daar ging het over. Weg met zulk een. Het is niet behoorlijk dat hij leeft. Waarom zouden ze die toch weg hebben willen doen? Ik denk de eerste plaats van de machtige haat die ze tegen hem had. Want de Heer Jezus nooit. Dat ging op de man af. En al hadden sommigen een masker op dat ze blij is, of dat ze lief tegen een sprake of listig. als het een behaarde ruk niet zo was. Dat was voor hem niet verborgen. Dat dachten ze niet. Want ze dachten van hem meer een deel dat hij alleen maar was. De zoon van de timmerman daaruit naderen. Met andere woorden. Daar hoeven die niet bang voor te zijn. Wat een Ze De zoon van God aan het kruis naderen. En dat ze denken dat hij is die timmermans zoon. Uit naderen. Jozef en Maria. We kennen zijn vader en zijn moeder toch. Met andere woorden, niks bijzonder. Als we verder niet kennen mensen. Dan loopt het wel slecht, slecht af met ieder mens. Want Gods getuigenis zegt. Dit is het eeuwige leven. Dat wij u kennen. Als de enige. En Waarachtige God en Jezus Christus dingen je gezond. Dus als wij hem niet kennen, zal het maken, dan komen we nooit tot het eeuwige leven. Dus een mens moet wel ontdekt worden, wel verlicht, wel wedergeboren worden, zal die ooit in Christus geloven. Wij hebben toch de Bijbel, zeggen in onze dagen. Hè? En nog een goede oog, een staat de Bijbel, wat denk je wel? En alles geloven wat erin staat. En is dat dan nog niet genoeg? Nee, genoeg is dat niet. Dan heb je niet meer als een historisch geloof. Koning Agrippa geloofde ook de schrift, de schrift. Ik weet, o koning, dat gij ze gelooft, de profeet. En nog dan zegt hij, gij beweegt me bijna een christen te worden. moeten ze eens lezen daar. En verstaan wat nog weet Dat je met een historisch geloof. Hoe op zichzelf ook, toch maar een bijna, dat is nog niet een geur De liefde die komt wel van af, die nodig is. Er is gelukkig nog naast de liefde, anders was de samenleving niet mogelijk. Maar ik heb het hier over de liefde die van Christus uitgaat. En die zie ik in de eerste plaats. als een wederliefde zijn liefde beantwoorden. Want daar stonden bij het kruis. mensen die liefde tot Christus hadden. Het waren allemaal nou geen vijanden. Zeker spottende Fariseeërs waren er. Dus en Romeinse soldaten en lasterende moordenaars, die waren er ook. En dat ze riepen: de Zoon God, komen nu af van het kruis, dezelfde geloof. Ja, die waren er God van af. Want indien de Zoon God van het kruis afgekomen was, dan was God onteerd geworden. En de kerk naar de verdoemings. Want die kan niet zalig worden zonder een gekruisde Christus. Maar daar houden ze geen erg in. En zie hier nu. De mensen die God begenadigd had. Staan door de liefde van Christus gedrongen bij het kruis. De meeste van zijn discipelen. Die stonden van verre. En die hadden toch gezegd. Thomas bijvoorbeeld. Laten we maar met hem gaan en met hem staan. Maar je ziet wel dat dat gemakkelijk gezegd wordt. Maar nog niet zo makkelijk ervaren wordt. Want hij stond van verre. En Peter die meende ze allemaal met het zwaard de oren en het hoofd af te moeten hakken. Die wilde de heer Jezus ook een leven houden. Kun je zien dat de mens, al is hij weer geboren, de noodzaak van een gekruiste Christus nog niet dadelijk bestaat. En ook Peter staat hier van verre. Maar ik lees. Wel sommigen dat ze van dichtbij stonden. En weet je waarom? Omdat de liefde tot God verdrong om vlak bij die gekruiste Christus te staan. Die waren nou niet zo bang. Je hebt mensen als er weldaden uitgedeeld worden, dan komen ze bij over. Als de slagen... Of moeite en zorgen gedragen moeten. Dan zien ze soms niet veel. Maar hier zie ik er bij het kruis van Christus staan. Die staan werkelijk door de liefde gods gedreven bij dat kruis. En dan lees ik in de tekstwoorden. Jezus nu ziende zijn moeder. Ja, ik geloof wel dat die liefde tot Christus. Nee, niet alleen natuurlijke liefde, omdat het haar zoon was, maar dat ze ook geestelijke liefde gehad heeft. Maria was een rijk, begnadigd mens. Dat kun je wel zien uit haar lofzang. Als ze beloofd wordt moeder van Christus te zullen worden, zoveel vlees vlees aangaan, dan zingt ze haar lofzang. En ze is van tevoren gezegd, ook een zwaard zal door u zelf zielen gaan. Hier staat Maria met zwaard in de hart, die ooit in zijn leven ervaren heeft dat hij een vrouw of man kinderen weg moest brengen door de dood, die zelf het zwaard wel gevoeld hebben. Moeilijkheden, die zijn er om te overwinnen. Maar als God wat afsnijdt, dan kijk je niet overwinnen of niet je. Dat doet zeer hoor. Dat is heel anders nog als moeilijkheid. Zak in afgesneden gesneden wordt hij hart, Dan raak je het kwijt. En dan moet je het zo graag vast willen houden. Gelukkig, als God je de genade geeft om de pijn ook in God kwijt te raakken. En de onverenigdheid ook. Maar daar is grote genade voor nodig. En dan hou je nog het gemis op. Maria staat erbij. Wat zullen de gedachten van haar hart vermenigvuldigd zijn geworden? En dochter de liefde die God in haar hart uitgestort had, die heeft het kunnen dragen. God heeft ervoor gezorgd dat ze niet bedweekt. Wij zouden zo zeggen, hoe kan de moeder dat verdragen als haar zoon gekruisigd wordt voor de gezicht? Dan gaat zwaarte wel door denkt dat ze het gedragen heeft omdat ze liefde van die gekruiste Christus in de hart had. En daarom die liefde van Christus die nooit tot wederliefde zegt Johannes. En dan lees ik er ook van dat er nog een discipel dichtbij stond en de discipels die hij lief had. Zo noemt Johannes zichzelf bescheiden. Hij zegt niet, en Johannes stond er ook bij. En de meeste mensen zouden zeggen, en ik was er ook bij. Dan is het niet best doordat ik er zo bij was, En toch, dat zit altijd bovenin bij mijn ik. En Johannes noemt zeer bescheiden. De genade heeft hij dat geleerd, dat is geen praat, de discipel die naar lief hangen. Hij zegt niet de discipel die de heer Jezus zo lief had, maar die Jezus lief had. die discipel is stond er ook bij. Zie je wel, dat de liefde tot Christus ze brengt bij het kruis. Je ja, hebt veel mensen. Als er sterfgevallen zijn. Dan kunnen ze de liefde niet doorbrengen om nog een keer te kijken. Dus doet het maar weg. Ik kan het niet meer zien. Zou het niet een gebrek zijn aan liefde? Want als de liefde krachtig in je ziel doorkomt. Dan kun je het wel zien hoor. Ik herinner me nog wel dat ik in mijn hart heb zitten zingen bij de keest van ons oudste jongen. En dan kun je het best zien hoor. Eerst ging het zwaar te doen. En daarna verenigde God me ziel ermee en toen zag ik in mijn hart te zingen. Niet omdat ik hem kwijt was, maar omdat God me ermee verenigd had. Hoeveel pijn dat ik ook tevoren had dat ik dacht nooit meer ene goede gedachte van God te kunnen denken, Zwerg, vond ik het. Zo is het, hoor. dan gaat er een zwaar door. Maar als God overkomt en je ziel verenigt, dan zou je er zo bij zitten zijn. En later, dan komt het gemeens, en dat is nog ruim zo scherp hoor, en dat heb ik nog, en dat zal, elke man die zijn vrouw verloren is, en elke vrouw die haar man verloren is, die zullen dat nog wel meer verstaan. Die kracht dat nog slagen. Wat je dan nodig hebt, de liefde van Christus. Want die alleen brengt je bij het kruis, en die brengt je onder je kruis. Anders kom je er nooit onder mee. Dan sluit het wel. En dan zeg je ja de Heer die doet geen onrecht, Maar. Kijk en als God je verenigt mensen zitten geen marmer in. En zo. Dan voel je wel het gemis. Dan blijf je leven lang hebben. Was het iemand die zegt dan voel je niks meer. Zeg zo. Nee zegt hij. Ik heb wel eens horen zeggen hoor, zegt hij dat als je verenigd wordt, dat je dan ook geen gemis meer hebt. Zegt zo, dat kan ik nou niet geloven. Niet, zegt hij, nee. Dat komt dat je er niet mee verenigd bent, zegt hij tegen me. Ik zeg, zo, dat zult u weten. Ik kreeg me een klap in mijn gemoed en het me aan de troon der genade. Ik kreeg een antwoord toe. Net zo eenvoudig. zoals was het kortste woordje van de Bijbel. Korte versie. Jezus ween. Zeg tegen die man. Was de Jezus met zijn vader verenigd, Toen hij weende omdat Lazarus dood was. Dat zal wel zegt u onverenigdheid is zonder. U hebt gezegd als je verenigd bent, dan voel je niks meer. En wanneer Jezus wenkt. Dan heb hij zonde gehad, dus hij Nu weet ik het niet meer. Zeg, je wist het tevoren ook niet, jong. Je dacht dat je het wist. Maar ik had al lang gehoord dat je totaal geen ervaring erin had. Dus doe nou voorzichtig. Je bent bedankt voor de klap. Dat mijn nieuw onderwijs gegeven. Dus ik ben niet boos, maar doe voorzichtig dat je naam nou niet op de kop slaat. Want je weet er niks van. Zie, en je moet er maar achter komen, mensen, anders dan weet je er niks van. Dat is in elke weg Ik hoop niet zo eigenwijs te zijn om een vak wat ik niet verstaat of een ambt, om te zeggen dat moet je zo doen. Dat is eigenwijs. Dat is geen wijsheid hoor. Dat is eigenwijs. Als dus ik nou toch tegen een schipper had, zeggen zo moet je varen. Ik zou zeggen, nou, je kunt wel zien dat je altijd op land zit. Want dan kun je best varen, hoor. Weet je wie best beste varen kunnen? Die op de wal staan als storm. Dan nou moet je zo doen en dan nou moet je zo doen. Maar kijk, die hebben de schommeling van de golven niet en ze voelen de storm niet. Maar de discipelen, die konden toch wel een beetje varen en vis. Maar ik lees twee dingen van. Ze hadden er een hele nacht over gevist en niks gevangen. Dus die moesten leren onderscheid tussen vissen en vangen. Vissen konden ze, maar vangen niet. En ten tweede hadden ze onderscheid geleerd: of je op de kant stond als het stormde, of dat je in de boot zat. Wat je zag, zei de ze, heren. Maar hoe ons wij vergaan. En ze hadden de Heer Jezus nog in de boot. Toch dachten ze te vergaan. Kijk, dat zijn lessen die moet je leren, mensen. En weet je wat er dan aan gaat? Dan ga je grote beleidnissen erop. Je gaat eraan. Al is de Heer Jezus in de boot. En als het begint te stormen, mensen. Al heb je genade en je hart, kan Kijk niet boven de storm uit kijken hoor. Houd dat nou maar voor mij. Je hoeft me niet te geloven, ik hoop dat God je erachter brengt. En als je sterven moet, al had je nou de genade van Stefanus, dan moet een Heer het nog openen dat je een doortocht door de doodsjordaan krijgt en dat de hoge priester erin staat, anders dan verdinkt je. Voor de waarneming van ja. hart. erin staat. En in open te weg, dan kun je doorgaan. Met andere woorden, als het goed gaat, kun je zonder de neer Jezus je kruis niet dragen, kun je niet leven en je kunt ook niet staan. Maar waar staat dat nou, toch? Dat staat in Johannes. Zonder mij kun je niets doen. Nog geen ademhalen, want dan verzonde je het nog. Al wat uit het geloof niet is. Dat is zonde. En neem nou eens tegenovergestaan. Hun die geloven. Maar het moet je krijgen hoor. In de oefening ook. Die zal geen ding onmogelijk zijn. Want alle dingen zijn mogelijk. bij geen die gelooft. Dat is nou godswaar. Al moet je over de zee. En je had nog geen boot of niks. Dat je zegt, hoe moet ik daar nou over? Als ik moet, dan verdrink ik. Ik weet het niet meer. Dan weet God nog een middel hoe je erover moet. En die weet nog een middel om je de droog over te brengen of nog. Al kun je het zelf niet bekijken. Nee, Gods werk is niet afhankelijk van mijn oud of niet recht bekijken. Gelukkig niet. Hij voert zijn eeuwige raap uit. En als we nou licht krijgen, dan worden de ogen daarvoor geopend. En anders dan zit Asaf de berg. Dan wil hij het loon hebben van een opperzangmeester. Die moet altijd voorspoed gaan. En hij had tegenvoed. En dan moet je zo'n godzalige opperzangmeester zijn die gedurig ten heer loopt en dan zoveel tegenspoed, ging toch niet goed in zijn ogen. Totdat ik, zei straks dat ik dat zo kwam, totdat ik, zegt die in Gods heiligdommen in, toen ging z'n ik niet dood, maar het ging er tijdelijk om. En daar begint die God te lopen. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult me leiden naar u raad. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. U zag niet die ene woord meer. Zie nou hoe het gaat, dat is de ene kant en dat is de andere. De liefde van Christus die drong Maria en Johannes naar het kruis toe. Nee dat was geen nieuwsgierigheid. Dat was uit de liefde dat ze gedreven waren. Die hadden niet alleen een Christus nodig wat ze weldaden van kregen. En die goede woorden des eeuwige levens tot de spraak Ze hadden nog een Christus nodig die zelf aan het kruis tot hun ziel sprak. Zij moesten daar zijn. Maria en... Johannes moesten er allebei zijn. Als tijd is mensen. Dan moet je er zijn hoor. Want ik lees. Dat de heer Jezus zegt. Vrouw. Zie u zoon. Zoon zie u moeder. Hij zegt niet. Geef die boodschappers mee naar huis. Nee ze staan erbij. Zie je dat ze er moeten zijn. Hij had voor beide een boodschap. De liefde van Christus die dronk ze naar het kruis toe en dat was toch wel gevaarlijk. Leg voor de hand als ze je, je zoon kruisigen, dat ze de moeder nou ook niet zou gespaard hebben. Want die Romeinen, die deden nou niet zo direct, zoals dat de paus van Rome doet Maria aanbidden. En dat leert hij ook, Maria verering en aanbidden. Nee, dat was er nog zo erg. Dus het ligt zo voor de hand, dat ze zijn eerste zoon en namen zijn moeder ook maar nemen, die is toch hier hoe durft Maria dan naar het kruis toe te gaan? Ten eerste is het al zo erg als je eigen kind aan ziet hangen en dan de kruis doet. Zo'n smadelijke, smartelijke en van God vervloekte dood dat je kind dat aangedaan wordt. Hoe houdt je moeder het uit? Kan ik met mijn verstand niet bij. Zwaar zou door jezelf zien van toch staat er mensen. En ik geloof niet dat je dat met je natuurlijke moederliefde kan voor elkaar krijgen. Dat geloof ik niet. Je zou wat bezweken hebben. En Johanne staat er ook bij. En je ziet welk een grote liefde Christus ze toedraagt. Ja. Hij draagt al zijn volk eeuwige liefde toe, hoor. Maar hij openbaart dat niet bij iedereen zo staan. Maar hier openbaart Christus zo'n krachtige liefde tot zijn moeder en tot Johan. Hoewel hij al zijn volk lief heeft. En waarin komt dat openbaar? Hè? Lees het maar. Daarbij staande zeide hij tot zijn moeder, vrouw, zie je zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie je moeder. Dan moesten de vreemdelingen nog maar raden wie die bedoelde. Zeg niet Maria, daar staat Johannes. En omgekeerd zei hij het ook niet. Johannes, daar staat Maria, zorg ervoor. Dat zei hij niet. Wat komt de grote liefde van Christus openbaar? Hij zegt het bedekt. En toch degene voor wie het was, die verstond. Waar staat dat dan? Van stonden aan nam de discipel haar in zijn huis. En het allebei goed verstaan hoor. Johannes was gewillig om Maria in zijn huis op te nemen. En Maria was gewillig om bij Johannes in huis te komen. Zie dat stel bij verstaan hebben. En dan vaak hebben we ook. En toch hij zei het zo bedacht. Opdat de vijanden haar niet lastig zouden vallen. De Heere die kan soms zo fluisteren iets zeggen, dat is om als ware fluister, de woord is nieuw. Mensen denken altijd dat het eerst onweer moet worden, maar zo is het niet. Hoor. We kunnen steenrotten scheuren, lezen we ten dagen van Elia, en krachtig onweer en vuur en bliksem en de Heere was er niet in. Het gaat wel eens voor. En het zuizen van een zachte stilte. En Elia merkte dat God kwam. Om zich te openbaren. Hij bewond zijn aanzicht. En hier zegt hij niet. Zorg voor mijn moeder. Nee vrouw zegt hij. Zie je zo. Klinkt zo ruw als een kind tegen zijn moeder zegt vrouw. Maar hij zegt dat bedekt. Om de vijanden wel. Hij brengt ze niet openbaar. Dat was gevaarlijk. En de Heer Jezus is toch machtig genoeg. Om ze te beschermen. Jawel. Maar hij brengt ze niet moedwillig in verzoeking. En denkt er waarom dat ook niet moet doen mens. De Heer is machtig genoeg. Al klem je overal in. Om je te bewaren. Maar ik verzeker je, als je roekeloos doet, dat je wel eens een goed ongeluk kunt overkomen. En denk er maar om, kinderen, als je gaat zwemmen, hè, en je bent niet meester, hij kan steeds bedrinkt, hoor. Ja, maar de Heer is toch machtig genoeg, al zou ik zinken om het eruit te halen. Hij beschikte er toch een vis voor Jona. Ja, als je dat nou roekeloos opvat, dan heeft toch kans dat er geen vis is, hoor. Daar moet je wel om denken. God doet niet alles wat hij kan. Psalm 115 staat dat God alles doet wat hij wil. Wat hem behaagt. Dus naar zijn welbehagen handelt God. En daar u bad in Psalm 86. Leer mij uw welbehagen doen. Eigenlijk moest een mens niks kunnen doen. Of u moest het eerst eens aan God vragen en dan op het antwoord wachten. Er ging eens dus iemand naar Amerika toe. En daar was heus geen domme jongen hoor. En zegt tegen mij, wat denk je daar nou van? Je gelooft toch wel dat ik het gevraagd heb, of ik dat mag doen? Dat geloof ik direct, Faisel, Verkent je wel. Maar nou moet ik ook eens wat aan u vragen. En dat is zegt, zeg wat voor antwoord heb je gekregen? Dan moet ik je schuldig blijven zegt, dan ga jij met je eigen. Je wacht niet op het antwoord. Als je nou bij iemand komt en je zegt mag ik binnenkomen en je loopt gelijk naar binnen, dan is je vragen toch niet waar? Zou zeggen als je vraagt om binnen te komen. Dan moet je ook wachten totdat ze ja zeggen. Kom er maar in. Dan weet je dat je welkom bent. Als ik kan dat ze je eruit gaan Hij is al lang terug hoor. Hij komt er niet uit van. Dan krijg je moeilijkheden. En dan krijg je grote reiskosten. En de kinderen die zitten er nog. En dan zit je zelf hier. Zulke moeilijkheden bezorg je dan. Oh, ik kan het nog begrijpen. Weet je wat de haper is van mij en van jullie en van alle mensen? Wij kunnen op God niet wachten. Daar ziet het nou net. En Maria, die staat hier bij het kruis. En die kan toch nog wachten. Hoe kan dat dan? Die loopt niet hard weg. En dat was nou toch wel een plaats die niet zo aangenaam was voor het vlees. Hoe kan Maria daar dan bij dat kruis staan, met het zwaard en de ziel. Dat kan omdat de liefde van het kruis, van Christus, veel groter was dan de liefde die Maria in de hart had. Want de liefde van Christus op het kruis, dat is de grootste van allemaal. Maria had nog liefde in haar hart om te kunnen dragen, dat er zo moest sterven als borg en middelen. Vooral vanuitgekoord. Maar de Heer Jezus heeft de liefde in zijn hart om te sterven vooral vanuitgekoord. Dat is nog groter. Geen grotere liefde als dat iemand zijn leven opoffert voor een aard. Maar als we de liefde niet hebben, dan klinkt het metaal en luidt de schuil, zegt dat En dan bedoelt hij niet de natuurlijke maar hij bedoelt de liefde tot God. En de Heer Jezus was vol van de liefde God. Mensen kunnen veel zeggen en veel doen. Maar de hoofdzaak dat ontbreekt. Dat is handelen wij nu uit liefde tot God. En de daaruit voortvloeiende liefde tot de naast of niet. Wat dan ontbreekt. Net wat erin zijn Dan zit er geen pit, geen merg in. Dan is het dood. Want een geloof zonder de liefde, dat is een doodgeloof, zegt de kook. Maar Maria en ook Johannes en anderen Godvreden die erbij stonden, die hadden geen doodgeloof. De hoofdman over honderd zegt waarlijk, deze mens was Gods zoon. Wat een kostelijke beleid. Dat heeft hij vast door de liefde van Christus gezegd. Die ook rijkelijk in zijn ziel was verheerd. Dat is geen kleine liefde en niet veel, dat is geen klein licht ook. Als je ziet dat die mens is en ook Gods zoon. Hoeveel van Gods kinderen, die kijken maar al te zeer als een mens tegen de Heer Jezus op. En anderen waar het licht ontbreekt, maken van de middelaar een rechter. Omdat ze niet door het geloof op hem kunnen zien, Tot en waarachtig mens. Zo bekeek de bron ken, dat is nog groter. Waarlijk deze mens was God zo. Die stierf. De liefde van Christus. Die van het kruis uit Die overtreft ze allemaal. Paulus schrijft ervan. Dat hij in de prediking niet anders zou brengen. Als Jezus Christus en die gekruist. Ja maar dat doen wij ook zeggen de neo-gereformeerden in onze dagen. Wij hopen ook niet anders dan Christus te brengen. En dan hoor je bijna in elk woord Christus noemen. Maar hoe je aan die Christus komt, hoe God een heilige geest met je hart vereert, zijn ze niks van. Kijk, dan zit hij in je hoofd, maar niet in je hart. Dan ken je dus de praktijk. En weet je wat ze dan zeggen als ze die praktijk horen? Ja, maar je bevinding is geen Christus hoor. Nee, dat geloof ik ook. Dat kan niet. Maar als je Christus niet door bevinding leert kennen, dan ken je er niks van. Dan ken je hem alleen uit schrift. Maar dan ken je hem geestelijk niet. En die kennis is nou nodig om tot het eeuwige leven te komen. Ik zeg niet dat ik de duimstok aan wil leggen om te zeggen zoveel van die kennis moet je hebben. Maar er zal toch wat van gekend moeten worden. En die komt van het kruis van de gekruiste Christus af. Die werkt ze door de Heilige Geest in het hart. Bij de aanvang en die zal ze ook bij de voortgang telkens moeten versterken. Naast een inwendige mens met kracht de gaat van dat kruis van Christus wat uit. Jezus nu zingde zijn moeders. O Gods volk denkt zo vaak. Als het in verdriet, in pijn, in smart En onder verberging van Gods aangezicht leeft. Omdat ze dan de middelen niet zien kunnen. Denken ze zo vaak. Nou ziet hij mij ook niet. God geeft er geen acht aan. En de goddelozen die helpen je ook nog een beetje. Zie het nou, zeggen ze, nou je zo in de landen zit, dat God niet naar je om ziet, dat het allemaal mis geweest is. En je eigen ongelovig hart, dat spant ermee samen en zegt, die mensen zijn nog gelijk ook. Want als je toch dat God in gunst op je dingen zien zou, dan zat je zo niet in de landen. En dan is het moeilijk hoor. En weet je dat je dan van achter moet zien? Dat God op je nederzag zag en voorspoed of dat je niet in de lucht zou gaan. Want de mens had geen gat nodig, maar wel lood. En aan de andere zijde, als je in het verdriet bent, dat de Heer op je neder zag, al oh, wij omgekomen. Wat moet je van achter zien? O, oh, daar zijn geen scherper ogen als van de middelaar. Hij overziet de scharen. Hij ziet zijn vijanden. Maar hij ziet zijn moeder ook. Wat zijn er veel mensen. Die hun moeder soms vergeet dat ze getrouwd zijn of naar het buitenland gaan. Geen tijd hebben. En de Heer Jezus aan het kruis hangende. Met onuitsprekelijke smaak. Vergeet zijn moeder niet hoor. Vrouw Zegt hij heel bedekt. Zonder vijanden wil. Zie u zo. Zoon. Hij vergeet Johannes ook niet. Zie uw moeder. En Peter is die was hij zeker vergeten. Nee ik heb voor u gebeten dat u uw geloof niet ophoudt. Hij vergaat er geen he? En ziet maar bijna Tanael toen hij onder de vijgenbom lag. Eer u Filippus riep. Daar geonder de wegen waard, zag ik u. En zelfs van het kruis af, in zijn beter lijden, slaat hij ze gaan. Mens zou denken, nou ziet de neer het niet. Want nou hebben ze man het kruis genageld en nou zijn de vijanden waard. Zo dachten de meesten van de discipelen en van de vrouwen erover. En het is toch niet waar. Hoort maar met welke tijden zorg de heer Jezus bezaamd is. Vrouw zie je zoon, zoon zie je moeder. En die discipel verstond nog over. Van stonden aan nam hij Maria in zijn huis. Zie wel, hij begreep dadelijk waar het over ging. Dat was nodig. Want er moest plaats gemaakt worden. Onze derde hoofdgedachte was dan ook de liefde door Christus een weinig toe te leggen. Daar ging van die gekruiste Christus wat uit in het hart van Maria en in het hart van Johannes. Want ik lees en van die uren aan nam haar de discipel in zijn hart. Zou hij dat louter maar gedaan hebben, formeel, omdat hij die woorden gehoord heeft? Ik geloof het niet. Want al heb je zijn preekje gehoord om een ander in je huis te nemen, zou er nog wel wat anders voor nodig zijn. De ene zou zeggen, ja, mijn kamer is niet groot genoeg. Ik heb wel ruimte, maar kijk, die moet ik weer eens hebben als er eens visite komt. En ja, dat is ook wel moeilijk om daar blijven bezet te houden. Dat is toch wel moeilijk hoor, om mijn moeder daar te zeggen. Nee, weet je wat we kunnen doen? Beter naar het huis, huis van oude vandaag. Ze wil dat zelf ook graag. En dan heeft ze een goede oude dag. Zie prachtig hebben we het voor elkaar. Dat is nou nog eens een mooie uitvinding dan ben je zelf van de zorg af. En je hoeft ook niet elk moment te kijken of er niks gebeurt. Die mensen zorgen ervoor, want daar betaal je voor. Dat is toch mooi? Want ik beloof je, als je ze dagelijks thuis hebt. dan zitten er hier in de kerk die oude mensen verzorgen. En die weten daarvan, we moeten met gaan vragen. En... Welk een zorg of dat geeft. Dat je bijna niet van huis durft. Want ja, er moest dus wat gebeuren. Ja, maar dan komt het op zelfverloochening op aan. Veel gemakkelijker eventjes met de auto je moeder wegbrengen of je familie meer. Dat is veel gemakkelijker. Zo nou ja, dat kost een beetje geld. Maar als je dat niet hebt. Dan ga je naar de bijstandswet, want het moet toch, om ze zelf te houden en zelf te verzorgen. Maar dat was zelfverloochening en zelfopovering. En zie nu eens hoe de Heer Jezus voor ze moeder zorgen. Hij moest het doen. Dus na zijn menselijke natuur konden ze niet verzorgen. En dan draagt hij Johannes. Wat komt zijn liefde zorg openbaar. Ja dan gaat wat van dat kruis uit. En Johannes zijn hart ging open bij het kruis. Voor de moeder van de heer Jezus. En zijn huis ging ook open. En ik verzeker juist ja, God je hart open. Dat je huis en je portemonnee ook open gaat. Nu kun je met geen mogelijkheid dichthouden, houden. Al was je hermetisch gesloten. Al had je je geld opgeborgen in een betonnen luis of ijs en staal daar geen slot aan zat. Dan komt het nog op. Want je zou geen rust hebben voordat het open was. Volg dat maar. Als God begint te werken door zijn goddelijke liefde in je hart. Zelfs de natuurlijke nog maar. Dan ga je je hart openen. Hou het niet. En dan gaat het huis openen. Dan maakt God het plaats. Zo is het ook geestelijk. Als God in je hart begint te werken. Voor de heer Jezus is er niet de minste plaats in het hart. En toch als God door zijn goddelijke liefde. Die eerst uitgestort wordt. En daarna dat hij ze opwekt en begint te werken. Dan komt de plaats voor de middelaar. Dat blijft niet uit. Anders kost dat zelf en dan gaat het een van beiden toen Peterus geen zelfverlogening kon beoefenen toen verlogen hij de Jezus een van beiden is wij verlogenen onszelf of we verlogen de Jezus dan kun je met de mond beleiden en met je hart verlogen omdat hij niet aanvaarden kan maar als de heer Jezus de hoogste plek in het hart inneemt dan kunnen we niet verloven. Maar dat is niet mogelijk om hem door de goddelijke liefde te verloven. Want die geeft je genade om te aanvaarden. En laat nou niet maar eens onderzoeken. Waarvan hij het meeste bezit. Onze natuur kan nooit anders dan de heer Jezus verloog. Kan hem nooit aanvaarden. Anders zou je geen genade nodig hebben. En na ontvangende genade... Dan waagt de mens God eraan en de middelaar eraan. Maar hoe kan het dan wel? Als God ons bedient, door zijn goddelijke liefde werkzaam te doen maken. Anders kun je het niet aanvaarden. Dan verlooch je. Hem. En we stonden aan, nam de discipel haar in zijn huis. Was dadelijk plaats voor Maria. Ja, nee, hij deed geen beeldje van Maria erin, hoor. Rome zou wel zeggen, onze kerken, daar is overal plaats voor Maria. Daar hebben ze overal opgehangen. Juist, opgehangen. Maria, ophangen, dat gaat wel, hoor. En veel mensen ophangen, dat kan een mens ook nog wel. Gaat best. Maar, je eigen verlogen, hè, dat je vastgebonden wordt, en dat je niet anders kan dan wat God wil, maar dat kost een hele mens. Ik hoop dat je daarachter mag komen. Dat kost zelfverloochening. Kijk dan, zeg ze, ik, ben het er wel mee eens, maar. Maar daar geloof ik nooit. Waar God je ziel mee verenigt, daar zit geen maar in. Absoluut niet. Dan kunnen de moeilijkheden groot worden, en dat je later met die moeilijkheden weer zit. Maar met de zaak op zichzelf, dat je zegt: daar heb ik God mijn ziel mee verenigd. Zeg niet dat je met die vereniging alles aan waarde kunt, maar dat het principeel over de zaak gaat, en dat heb ik wel maar gaan aanvaarden. Maar dan nou moet ik nog in de oefening ook draagkracht krijgen. Anders gaat nog niet. Welk een kostelijke liefde, openbaar te maken? Want hij gaf zich over in de dood des kruis. Voor zijn moeder. Voor Johannes. Voor al de apostelen. Voor de hele uitverkoren kerk. Beste grootste liefde. En bovenal de liefde tot God. Want dat is hij. De offerhand die gebracht moesten worden. Die moesten strekken tot de verheerlijking God. En als de middelaar de ene offer aan de brengt, zich opoffert in de dood, dan brengt hij dat tot verheerlijking God. Hij deed nooit anders op de wereld. En hij doet nog niet anders. In het toepassen van de door hem verworven of verdiende zaligheid, verloopt hij nooit Gods eer. Nooit. En dat gaat altijd ten koste van een hele mens. Die als een verloren zonder gezalig moet worden. Die zal er geen ere van krijgen. Niet ons, zegt de kerk, niet ons, o Heeren, Maar uw naam geeft de eer. En daar zorgt God nou zelf voor. Dat is nou de vrucht. Als je dat geven mag in je hart. Dan is de vrucht van de zoen en kruisverdiensten van de middelen die God een heilige geest de kracht daarvan in je ziel werkt. En dan alleen, als Abraham gesterkt wordt in het geloof, geeft die God de eer. Wij werden nu eerst van die genade zingen. Psalm 31, daarvan het 17e vers. Gelooft zij God, die zijn genade... Aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waard. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil me bereiken mij in een vesting leiden. Het is het zeventiende van Psalm 31. Hm. en toch kennen we dan het lijken van Christus niet sprak onlangs nog een ouderling dat ik ook een lijdenstof behandel was nog een jonge man en zegt, daar versta ik nou niks van wel met mijn verstand, zegt hij maar niet met mijn hart zegt, dat begrijp ik jongen Ik ben nog eerlijk ook. Daar heb je de oefening niet voor om dat te verstaan. Maar ik hoop wel dat je ze nog krijgt. Dan kom je er wel achter. Maar ik wil je wel zeggen, toen ik ze ook was als u, dat ik er ook niks van verstond. Dan versta je er niks van. Al moet je erover preken En dan kan je toch de vruchten er nog van hebben in je hart. Als je genade gekregen hebt. Want de genade is vruchten van de zoen en kruisverdiensten van Christus. Maar dan ken je de zoendood van de middelen niet. Dat is heel onderscheid. Hemelvaartsvruchten kun je wel eens in je hart hebben. Dan krijg je nog niks van de hemelvaart. Opstandingsvruchten kan je in je hart krijgen. Als je genade gekregen hebt. En dan krijg je de opstanding niks van. Een ligt allemaal onderscheid. Wat moet God, een Heilige Geest, de Mens in de waarheid leiden? En de waarheid doen verstaan en door de waarheid vrijmaken. En anders dan is een mens zelf met de waarheid aan het werk. En dan komt hij er altijd uit, zonder gescheurde kleren hoor. Komt hij vast, als hij zelf met de waarheid werkt, komt hij er altijd uit. Vandaar dat duizenden mensen, als ze moeilijkheden hebben. Hebben ze meteen een zak teksten bij de hand en ze zijn bezorgd. Jammer als God de Heilige Geest er niet meer werkt. Want dan is het eigen werk. Wat kennen wij ervan, vriend? Maria staat met grote smart in de ziel. En wat was nou de beste balst voor de geslagen won. Ik denk. Die woorden die de heer Jezus sprak. Vrouw, zie so. je zo. Ze zegt niet, je moet moeder tegen me zeggen, dat zegt ze niet. Ik denk dat dat balsem wonde geweest is. Want waar de heer Jezus spreekt, daar gaat kracht vanuit. Hij spreekt niet als de farizeeën zijn schrift Maar hij spreekt als de heeft. Dus als hij spreekt met macht, dan gaat er wat vanuit. En hem bij het zonder worden genoeg. Ze gaat bij Johannes een O, welke zorg heeft de middeler over zijn moeder? Moesten we niet beschaamd voor God staan Want welke zorg heeft nou de ene mens over de andere? Hij moet maar zien hoor, zeggen ze dan, ik kan niet alles hebben. Zo is het gaak in onze dagen. Zelfs de natuurlijke liefde, wat is er ver weg. En overal tijd voor, overal plaats voor, maar net wat noodzakelijk is, daar hebben we geen plaats voor. Want dat kost zelfopoffering. En dan kunnen we het niet weg en het is lastig als je visite krijgt en het is lastig als je zo beperkt zit en het is lastig als je delen moet ja ik geloof het wel als je een vrachtje moet dragen dat is lastig maar ik denk dat de heer Jezus toch de grootste vracht had die heeft wel zo'n last gehad die de hele kerk van God niet in staat is om te dragen ik ook niet maar ook gezamenlijk kon ze dat niet dragen. En als ze de eigen lastnis mag bezien in het licht van de last die Christus aan het kruis droeg, dan houden ze niks van de last nog. Dan leren ze bestaan, zijn je zacht en zijn last is licht. Dat kan alleen als je ermee verenigd wordt, hoor. En anders sta je met alle ontvangende genade nog met een gebalde vuist. Al doe je het dan uitwendig niet meer verbinding aan. Welk een groot voorraag. Maria krijgt genade om niet te bezwijken onder de smaak als het ze doorgaat. En ze krijgt nog zorg van de middelen dat ze nog een plaatsje krijgt op de aarde. Van iemand die ze verzorgde. Ja ja, toen was Maria niet zo jong meer. Christus was 30 jaar toen die begon te prediken. En drie jaar erbij, dat is 33 jaar. Dus dan is die moeder niet zo jong meer geweest. En wat zorgt die kostelijk voor zijn moeder? Hij wil ze zelfs niet openbaar aanspreken om het gevaar wat er aan verbonden is. Maar hij bezorgt ze wel een plaatje en dan net bij Johannes. Nee, Johannes had van zijn natuur niet meer als de andere hoor. Maar ik geloof wel dat hij dichter bij de meneer Jezus leefde. We lezen ervan dat hij ook in het avondmaal op zijn borst was gevallen. En nou geloof ik niet dat daar de nabijheid van de Heer Jezus in bestaat dat hij op zijn borst valt hoor. Dat geloof ik niet. Maar ik denk dat hij dat deed omdat hij zo'n krachtige, krachtige liefde in zijn hart had. En de Heer Jezus openbaarde hem wel eens een geheim. En de heilige heimen die zijn voor degenen die u vrezen. En ze verbond om hen die bekend te maken. Ja, God zegt van Abraham, en er was tevoren een afgelopen dienaar, dus hij was niet van nature, maar die had zoveel genade dat de Heer zei: zou ik het voor Abraham verbergen? Of die mag wel weten wat ik ga doen. Je vijanden zeg je het meestal niet, maar je intieme vrienden, daar zeg je wel eens wat in het verwarren. Dat doet God ook wel. Heel geheim en die uit de raad van God voortvloeit. Die openbaart is soms in het hart van zijn vrede. Die mag dat nou wel eens weten. Kennen we er wat van mensen? Dat God wat van die heilige heimen in onze ziel openbaart. En dat je zegt, nou heb ik meer in één woord van de Bijbel gezien. Als anders in die 66 boeken. Maar dan breidt God het uit. Mens kan het ook uitbreiden, dan is het niet uitgepraat. Maar als God het uitbreidt, hee hart... En ben je gelijk gepraat. Dan kun je niks meer zeggen. Hoort maar wat een dichter zegt. Als ik dat wonder vatten wil. Staat mijn verstand vol eerbied stil. Dan zit je in aanbidding en bewondering. Als je zo de nacht eens een keertje door mag brengen. Zal het niet lang duren. Dan is je om En als het zo is mag zijn. Overdag. Op je werk. Dan zou je denken naar de war. Maar het is niet waar hoor. En ben je eruit. Een mens kan bezet worden met vrezen en met moeilijkheden. Of dat hij zo aan zijn moeilijkheden denkt dat hij volkomen in de waarheid is gedurende op zijn werk. Dan doet hij dit verkeerd en dan vergeet hij dat. Dat is menselijk hoor. Maar als God komt dan bij je uit de waar. Want als de geest je in al de waarheid leidt en de waarheid doet verstaan en door de waarheid in de ruimte zet, dan ben je uit de waar. O welk een voorrecht. Maria staat bij het kruis en ze ervaart in haar eigen ziel de kostelijke zorgen van de midlaag. Vrouw, zie je zoon, zoon, zie je moeder, van stonden aan, deed de discipelen van diezelfde uren. Hij zei niet, dat kan morgen ook wel. Nee, nee, direct deed hij het. Hoe als de vlammen van boven is, levendig geworden, de goddelijke liefde noopt tot wederliefde als die vlammen er eens uitkomen dan handelt dat volk van God meer hoe maar dan stellen ze het ook niet meer uit want de Heer die deelt dan geen uitstel meer op zijn tijd werkt God de nood en op zijn tijd haalt God ze uit de nood ja het was tijd voor Maria als ze eruit gehaald werd hij liet ze niet alleen de mens in diepe verborgen zwart zit. Dan moet hij niet te veel alleen zitten. Dan is hij geneigd om zich terug te trekken. En dat gaat net niet goed. Als je veel van God hebt in je hart. Dan kun je wel alleen zitten. Dat geeft niets. Maar als je veel in strijd. In moeite en in zorgen bent. Dan kun je beesten maar niet alleen zitten. Want dat doe je niet anders dan met de redeneren. Dan kom je wel achter het God je oefent. ...dan kun je het beste maar gaan... ...naar iemand die een beetje verstaat... ...en er is over praat... Dan geef het lucht... ...ik lees van Elihu... ...ik zal ook spreken... ...want mijn buik is daar woorden vol... ...opdat ik lucht krijg... ...maar dan een je erin... ...in de moeite naar zorg. ...zo kan het zijn hoor... ...bij een natuurlijk mensen en ook bij Gods volk... ...daarom is het zo verschil... ...je moet niet altijd gaan praten... En je moet ook niet altijd in een hoekje zitten. Daarom dat de Heer zelf het regelen mocht. Die regelt het beste. Zie je hier bij de Heer Jezus. Een krachtige liefde gater van het kruis Daarom komen zijn volk, zijn moeder en anderen komen erbij staan. Daarom offert hij zichzelf een gode onstrafelijk op. Met een enige opverandig. En daarom gaat het hart van Johannes en het huis van Johannes open. En krijgt zijn moeder best plaats om verzorgd te worden. Dat de Here ook zodanig in onze ziel mocht werken. Ook als we ouder mogen worden. Maar dat we maar denken. Als je zelf eens oud wordt. Dan wil je graag hebben dat ze een beetje meelei met je hebben. Nee, maar als je dan verstoven, dat is niet lekker. En zo moet je dan maar denken, over oude mensen die nu oud zijn nog. Dat je ze niet verstoten en vertraffen of verachten moet. Je hoeft er geen God van te maken, dat bedoel ik niet. Maar dat je ook niet eens de hoogte erop neer moet zien. Ik weet wel dat je oud mensen mens een beetje verdragen moet hoor. Dat weet ik wel. Dat zullen ze ons ook moeten denken. Ik word ook een dagje ouder. En hoe ouder dat de mens wordt, hoe meer dat ze gebreken eruit komen ze zaten er bij de jeugd alleen hoor maar dan komen ze eruit zie geheugen dan gaat minder worden en dan ga je twee drie keer hetzelfde zeggen maar dat is niet zo erg want dat staat in de Bijbel ook ik heb wel eens van een predikant gehoord zeg het nog maar gerust een keertje zeggen. nee Jezus heeft soms ook wel drie keer gezegd en tegen mij moet hij het ook zo dikwijls zeggen nou geloof ik het maar niet en soms zegt hij het wel drie keer en als je er dan drie keer openingen krijgt, dan zeg je, heren, als zeg je het nou dertig keer, dan ben ik het nog niet zat. Zo moet je er ook eens achter komen, mensen, wat zou ik blij zijn. Als je daar eens achter mag komen, kijk, dan krijg je ook een beetje verdraagd, ze mij, als een ander doet. Johannes kon Maria best hebben. Het huis ging op, het hart ging open en het huis ging open. God geven genade. Als het moet dat een Heer zelf de plaats voor maken mag. En dan zul je ook ervaren wat een Heer je gebied te doen dat hij zelf de lasten ervan draagt. Zo menigmaal is dat bij het hart van zijn volk zo. Dat ze zeggen Heer dat kan niet maar omdat u het zegt zal ik het doen. En dan zien ze vanachter dat God er de last van draagt en hoeven niks ervan te dragen en dan sta je nog wel stom verwonderd ook je bent tenminste blij in al de levensgangen die God mij geëefend heeft dat hij me maar vastgehouden heeft want anders ben je gewend om overal overeen te springen maar dat hij je vasthoudt dat zijn de bevo meest bevoorrechten die kunnen niet verlopen, zou zeggen die staan aan een korte touw vast want vast zet God zijn volk allemaal maar die aan een korte touw vaststaan die staan gedurende te springen om los te komen. Maar dat gaat niet. En dan draai je ze rond de paal heen. En dan kun je helemaal niet meer weg. En dat is nou het beste. Maar dan moet je van achter licht over krijgen. Maar anders dan vlieg je er tegenin. En dan wil je een lange touw hebben. Dat je meer ruimte voor je vlees krijgt. Het is niet best hoor. Want hoe meer dat het vlees op de troon zit. Hoe, meer dat, hoe minder dat de genade beoefend wordt. Gaat nooit gepaard. En als de genade op de troon mag zitten, dat heerschap bijvoedt, om meer dat vlees eronder ligt. God geeft ons die oefeningen, omdat hij zichzelf mocht verheerlijken in zijn eigen werk. Amen. En op Psalm 119, het 47ste vers. 119 vers 47. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Want ik ontving door uw bevel het leven. Ben uw heer gelijk mij ongestoord, behoud me toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht door uw geest gedreven. 47ste van 119. Nade van de Jezus Christus. De liefde God en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u af.